You. you gotta throw them to the ground Well, the people try to slam you Ellie is fine, the sun shines most of the time And the feeling is laid back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 Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Mariel Haggeman met het NOS Journaal. De Marokkaanse justitie heeft een man aangehouden... die verdacht wordt van een dubbele moord in Nijmegen. De man staat in Nederland op de nationale opsporingslijst... die politie en justitie begin vorige maand lanceerde... De Nederlandse en Marokkaanse politie hebben samengewerkt om de verdachte in Casablanca op te sporen. Omdat Marokko geen onderdanen uitlevert, wordt hij in Marokko berecht. De Marokkaan van 34 wordt verdacht van de moord op twee bejaarde buurvrouwen in Nijmegen in februari 2003. Op de dag van het misdrijf vlucht hij naar het buitenland. Zodra vaststaat dat hij de gezochte verdachte is, wordt hij van de nationale opsporingslijst op internet verwijderd. De Britse schrijver van misdaadromans Dick Francis is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste crimisch van zijn tijd. Francis schreef meer dan 40 bestsellers... waarvan er wereldwijd 70 miljoen over de toonbank gingen. Zijn eerste thriller was Wedren naar de dood, die in 1962 uitkwam. Verder schreef hij onder meer Fraude met Franje en Rood is dood. Voordat hij begon te schrijven was Dick Francis een succesvolle jockey... die ook reed voor de stal van de Britse koningin Moeder... Hij won meer dan 350 paardenraces. Dick Francis is 89 geworden. Ondanks waarschuwingen van de politie zijn vandaag zo'n 1500 mensen de Gouwzee bij monnikendam opgegaan. Langs de toegangswegen stonden borden om de schaatsers en wandelaars te waarschuwen dat het ijs onbetrouwbaar is. Maar er trokken weinig mensen zich wat van aan, net als gisteren. De gauwzee zit vol wakken en scheuren die door de sneeuwlaag slecht, slecht te zien zijn. Ook vormt zich steeds meer kruiend ijs. Zeker twaalf mensen raakten vanmiddag gewond, van er drie naar het ziekenhuis moesten. Het weer vanavond in het zuiden nog wat lichte sneeuw, vannacht lichte tot matige vorst. Morgen toenemen de bewolking en kans op wat sneeuw, temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. In cirkels Zandvoort ben jij de artiest.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. Al twintig jaar. En jij beleeft het. Het. beleeft het. CFM. In 2010. Al twintig jaar live. CFM. Met. met nu. Bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Yvonne Roosendaal van Radio CFM Zandvoort. En ik ben onderweg voor het programma Bijzonder Zandvoort. Naar het dierentehuis Kennemerland. In Zandvoort Noord. En dat ligt in de Keesomstraat nummer 5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 Wie doet dat nadenken en het ontwerpen van dieren te huizen? Nou ja, wij hebben gewoon een architect ingehuurd die zo'n tehuis ontwerpt. Nou moet er natuurlijk wel over nagedacht worden omdat er dierenverblijven zijn en geen huizen. Dus daar moet gewoon veel over gepraat worden met hier de beheerder en met ons bestuur. Dus daar is gewoon heel veel over nagedacht. Het ziet er keurig uit inderdaad. Zie Can also be much greater I'm talking about the peace that never comes to the Middle East Where the war worries never seem to cease On earth goodwill to all men Words often said but rarely ever meant World War III, the earth shatters in pieces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 Nee, inderdaad. Maar goed, het zijn hele lieve dierenartsen, dus uh, die doen ook hun best.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 Back, make sure it's your money fun Depend on no one else To give you what you want on my feet Don't know. We'll break these people up The angels out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 Uh, vooral inderdaad, in de, voor, in de vakantie kunnen we uh, heel veel hulp nog gebruiken. Dat maakt niet zo veel uit, ik heb geen aantallen. En in de weekenden, door de week zitten we aardig uh, vol qua vrijwilligers. Dus uh, weekend en, vrij, uh, en vakantie, graag. Is het aan leeftijd gebonden, vanaf zo oud tot zo oud? Ja, vanaf 16 jaar.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 Maybe, maybe flawless, maybe, absolutely flawless. Be direction, direction, direction, direction. Maybe addition, tonight, I'll see night. Night. Absolutely I'll be flawless, absolutely flawless. Beautiful, flawless, absolutely flawless. And it's no good waiting in by peace. the window with no good flawless, waiting for the sun. Flawless Please believe me. Waiting And it's no good And it's no good Waiting You got to go to the city